11 uur. NPO Radio 1 met Carl Johan de Zwart. Wat is de gelukkigste plek op aarde? Of bestaat die helemaal niet? Nou, ambitieuze vraag. Die we gaan proberen te beantwoorden met journalist Jan de Deken. Hij reisde de wereld rond. Nu eerst het NOS-journaal met Lieselot Thomassen. De kosten van het Koningshuis zijn zes keer hoger dan wordt gezegd. Dat stelt het Republikeins Genootschap. Ze hebben twee jaar onderzoek gedaan naar de begroting van het Koningshuis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 Voor het eerst heeft een Nederlands bewindspersoon in Jerevan de herdenking bijgewoond van de Armeense genocide in 1915. Staatssecretaris Snel van Financiën... was bij de plechtigheid in de Armeense hoofdstad. De deelname aan deze herdenking ligt gevoelig... want NAVO-bondgenoot Turkije ontkent dat er sprake is van genocide. Het Nederlandse kabinet heeft lang nagedacht... over wie er naar de herdenking zou gaan... zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. minister van Buitenlandse Zaken of Defensie... dat is te ongemakkelijk met NAVO-partner Turkije. Um, toen hadden ze bedacht... dan moet het iemand van de ChristenUnie worden... want die partij maakt zich heel erg hard voor deze kwestie. Maar officieel kunnen die niet en officieus willen ze niet... want dan hadden ze het kabinetsstandpunt moeten vertellen... en daar zijn ze het eigenlijk niet mee eens. Het kabinet koos er uiteindelijk voor om geen minister te sturen... maar een staatssecretaris. Opman Kasper Meijer van Blokker stapt op. Er is een verschil van mening tussen hem en de top van het bedrijf. Meijer werd twee jaar geleden de hoogste baas van Blokker. Eind juni vertrekt hij. ChristenUnie en GroenLinks willen dat misdrijven... tegen een hele groep mensen zwaarder worden bestraft. Aanleiding is het inslaan van de ruiten van een Joods restaurant... in december in Amsterdam. De dader, een man met een Palestijnse sjaal... lijkt een straf voor een vandalisme te krijgen. De twee, vinden die straf, de twee partijen vinden die straf te licht. Oud wielrenner Karsten Kroon heeft tijdens zijn carrière doping gebruikt. Kroon bevestigt een bericht daarover van het AD. Wanneer en wat hij heeft gebruikt is niet bekend. Grote Nederlandse steden maken zich zorgen over de ondersteuning... van duizenden kinderen met een onderwijsachterstand. Minister Slob gaat een pot van bijna 750 miljoen euro... opnieuw verdelen over steden en gemeenten. Onder meer Amsterdam en Rotterdam vrezen dat ze daardoor minder geld krijgen... zegt Stedennetwerk G40. Nou, waar we uh, bang voor zijn is dat eigenlijk uh, de nieuwe maatregel en het nieuwe verdeelmodel van de minister leidt tot uh, extra bezuinigingen in de steden. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Grote steden hebben relatief veel kinderen met een onderwijsachterstand. Daarom kregen zij tot nu toe meer geld. Maar de regels gaan op de schop. Meer kinderen in meer gemeenten krijgen recht op ondersteuning... terwijl het totale budget niet even hard meestijgt.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 Er staan nog twee files, allebei uh, richting Amsterdam. Eerst op de A4 richting Amsterdam tussen Knoop het Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 3 kilometer. En de N44 Den Haag Amsterdam bij Wassenaar uh, ook 3 kilometer file. In beide gevallen is de vertraging een minuutje of vijf.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 De zwart. Spraakmakers. Aan tafel nog altijd spraakmaker van de dag, gynaecoloog Bertho Nieboer... Tracy Metz is ook nog hier, zij bezocht uh, de designbeurs in Milaan... en journalist en wereldreiziger Jan de Deken uit Gent. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij schreef het boek Melk, Honing, Kerosine... een reis naar de gelukkigste en ongelukkigste plaatsen in de wereld. Wat wilde je te weten komen over geluk en ongeluk? Ik wilde te weten komen wat mensen gelukkig en ongelukkig maakt. Ik wilde ook te weten komen of die geluksranglijsten... die je elk jaar wel ziet verschijnen... die lijsten met gelukkigste en ongelukkigste landen... Ja. of daar iets van aan was, wat de methodologie daarachter was. Ja, en waarom moest het dan... Uh, want die lijstjes ken ik ook. Hè? In Noorwegen zijn ze geloof ik heel gelukkig, lees je dan weer. Ja. Uh, waarom moest het zowel over geluk als ongeluk gaan? Uh, ik denk dat je moeilijk uh, kan bepalen wat je gelukkig maakt... als je niet kan definiëren wat je ongelukkig maakt. Dus ik denk dat geluk vaak begint bij ongeluk en ongeluk identificeren. Ja, geluk bestaat bij de gratie van ongeluk. Zoiets is ja, het eigenlijk. Ja. Okay. Um, je bent begonnen met een nieuwsbericht... dat was voor jou volgens mij ook de aanleiding van dit boek... over Singapore... Ja, dat klopt. Dat was in 2013. Ik had gelezen dat Singapore het ongelukkigste land ter wereld was. Um, dat nieuwsbericht was gebaseerd op een poll van peilingsbureau Gallup, een uh, ja. gerenommeerd peilingsbureau in de Verenigde Staten, uh, waarin ze zeiden dat de Singaporezen niet alleen de ongelukkigste uh, aardbewoners waren, maar ook de rijkste. Hey. Uh, ik dacht, dat is nu wel heel toevallig. Uh, ja, daarmee weet je dat je wereldwijd de nieuwskoppen haalt. Uh, klopt dat wel? Uh, ik ben dan naar Singapore gereisd om te zien of dat ook effectief het geval is. Nu, uh, zeggen dat zij de ongelukkigste waren, dat was al een simplificatie. Vaak wordt geluk opgesplitst. In twee componenten. Enerzijds levensevaluatie. Anderzijds emotioneel welzijn. Ja. Um, wat Gallup eigenlijk geconcludeerd was, had. was dat Singaporezen het minste, uh, het minste positieve emoties ervaren. en ook het minste emoties toekoer. Nu, heel interessant was dat. Uh, enkele maanden na mijn bezoeken. Gallup een nieuwe pol de wereld instuurde. en dat de Singaporezen zich plots van, uh, van de allerlaatste plaats. naar de eerste helft van de wereld, wereldranglijst gecatapulteerd hadden. Plots waren ze op een jaar tijd veel gelukkiger geworden. Hey. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Uh, ja, de Singaporezen hadden sociaal wenselijke antwoorden gegeven omdat ze zo verontwaardigd waren met die laatste plaats van het jaar voordien. Wat natuurlijk ook wel iets zegt over de geloofwaardigheid van die geluksranglijst. Ja, precies. En uh, Wat natuurlijk uh, fascinerend ook is, is dat men dus wel, uh, want het, is, het zijn de rijkste bewoners ter wereld, geloof ik, zowat, toch? Ja. Per hoofd van de bevolking. Uh, maar dus ook zo ongelukkig. Dus geld maakt niet gelukkig. Is dat een conclusie die je dan uh, in ieder geval kunt trekken of niet? Uh, het is verleidelijk natuurlijk ja. om die conclusie te trekken maar die zou niet helemaal juist zijn uh, er is veel onderzoek naar gebeurd geld maakt wel degelijk gelukkig in de zin dat uh, vooral geen geld hebben heel ongelukkig maakt mm -hmm. uh, de basisvoorwaarden moeten ingevuld zijn en uh, dan zie je toch ook dat hoe rijker mensen zijn en hoe rijker samenlevingen zijn uh, hoe gelukkiger dat ze gewoonlijk ook zijn gemiddeld door de band genomen daar zit wel een limiet op hè. vanaf dat eigenlijk mensen echt comfortabel kunnen leven, gaat meer geld hen niet noodzakelijk gelukkig maken. Ja. Maar je ziet wel een link. Maar wat toch ook keer op keer is gaan opvallen, is hoeveel uitzonderingen er op elke regel zijn. In Singapore zijn de mensen rijk, maar toch heel ongelukkig... ...omdat ze heel weinig individuele vrijheid hebben. Het land is heel snel van een derde wereldland en van de rijkste landen op aarde geworden. Dat hebben ze kunnen realiseren... Bij gratie van een gebrek aan democratie. doordat eigenlijk één overheid beslist in welke richting het land uh, zou gaan. Ja. Maar nu, ja, de jongere generatie. Die, die hebben geld. die willen natuurlijk ook andere dingen. Die willen ook plezier beleven aan hun werk. die willen vrije tijd. die willen zelf beslissingen kunnen maken. Uh, die zien dat hun generatiegenoten. dat in het Westen wel kunnen en zij niet. En daar worden ze dan behoorlijk ongelukkig van. Ja, en heb jij dan gesprekken in Singapore ook gevoerd met mensen? Van uh, hoe gelukkig bent u eigenlijk? En hoe. Hoe bepaalt u dat? Ja, uh, ik heb, heb je mensen geïnterviewd? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk mensen in hun leven binnen te treden. Uh, mm. Niet en gewoon gaan interviewen... maar waar het mogelijk was echt uh, enkele dagen bij die mensen gaan logeren... en volgen in hun dagelijks leven... Uh, dat is leuker om te doen. Ik ja. vind dat interessant. En niet zo eenvoudig, want die zeggen niet... Uh, kijk, daar heb je Jan de Deke, die komt ons geluk onderzoeken. Welkom. Nee, om. inderdaad. Ik legde ook heel weinig contacten op voorhand. Dus <laughs> ik ging vaak echter plekken zoeken. Ik zorgde dat ik in elk land wel uh, toch een paar weken uh, tenminste had daarvoor. Uh, ja, nee, ik, ging, ik, ik probeerde een beetje ontwapenend te zijn... en dan vroeg ik aan mensen van... hey, uh, mag ik eens een paar dagen met jou meelopen? Ja. Of heel vaak komt die uitnodiging ook vanzelf. Hè. In uh, heel veel niet-westerse culturen... zeker in landen waar ze niet gewoon zijn om een blank te zien passeren... word je al snel uh, uitgenodigd uh, op het avondmaal... en word je dan uitgenodigd om te blijven overnachten... en voor je het weet zit je een paar dagen bij die mensen thuis. Ja, Tracy Metz, jij hebt veel gereisd hè, voor je werk... En, uh, uh, nou ja, je hebt, je hebt veel hoeken van de wereld gezien ook. Heb jij uh, een gevoel bij één plek op de wereld waar je denkt... ja, hier zijn mensen echt heel erg gelukkig? Nou, de, de, de bergstaat Bhutan in de Himalaya staat bekend... Uh, als de plek waar het bruto nationaal product... niet wordt gemeten in geld, maar in geluk. Ja, ja. Dus dat, is, dat, dat idee alleen al geeft aan... Uh, hoe waardevol geluk kan zijn voor een hele natie. Maar wel een piep kleine natie. Ja, nou het zegt ook iets over de obsessie met geluk misschien wel hè? dat je het, dat je het, dat wat je maatstaf is bijna. Ja, inderdaad. Ja, ja ja, ik denk wel eens, is geluk niet gewoon de, de standaard aangeboren eigenschap van, van mensen? En leren we het gaandeweg ons leven af? Hè? Als ik vaak naar kinderen <lacht> kijk en ook als in de meest arme gebieden... als je daar een reportage maakt, je geeft die kinderen een, een, een leren bal... en ze voetballen de hele dag met plezier. En naarmate we ouder worden... worden ja, we zorgelijker? Nou, we worden zorgelijker en we leren, het, we leren het af. Heb je ook in je boek nog gekeken naar het verschil tussen... hoe kinderen geluk ervaren en hoe volwassenen geluk ervaren? Um in mijn boek en ook in mijn eigen leven wat jij zegt herken ik perfect in mijn eigen zoontje, die is zes jaar daarvan denk ik ook vaak, kijk hoe gelukkig die is blijkbaar is het inderdaad pas op latere leeftijd dat we dat verpesten op de een of andere manier <lacht> ik, uh, ik, denk uh, ik denk dat er zeker in zit ik denk dat er ook heel veel manieren zijn om ons geluk te verpesten en uh, in verschillende culturen en samenlevingen zijn er verschillende manieren in uh, Singapore bijvoorbeeld maar in de meeste Oost-Aziatische culturen uh, zie je dat er heel veel druk gelegd wordt op kinderen om te presteren. Uh, genot wordt eigenlijk afgeraden, dat is iets dat niet echt past. Uh, al die beperkingen, ja, die maken mensen ongelukkiger. En ik denk in het Westen gaan we misschien niet zo ver... ...maar toch ook een beetje die richting uit. Ook hier ja. wordt er veel druk op kinderen gelegd. En uh, ik vraag me soms af, ik ben zelf... Uh, 32 ondertussen, ik moet al even nadenken. Ja. Uh, de generatie die na mij komt, die is niet opgegroeid uh, zonder sociale media. Ik heb die periode gelukkig nog net wel gekend. Um, als je naar hen kijkt, dan kan je bijvoorbeeld ook de vraag gaan stellen... ...ja, die zijn met zoveel vrijheid en zoveel mogelijkheden opgegroeid. Maakt dat ze niet net ongelukkiger? Ja. Dat is bijvoorbeeld wat Barry Schwartz zegt, een Amerikaanse ja. psychologieprofessor... Uh, die, zegt, uh, ja, die heeft, ik geloof, 14 jaar geleden een boek geschreven... over het overaanbod in uh, consumptiekeuzes... en dat we daar ongelukkiger van worden. Die zegt uh, dat overaanbod is nu naar alle aspecten... van het maatschappelijke leven doorgeslagen. En, en dan zie je dat in Amerika bijvoorbeeld jongeren nu... hun plezier gaan vinden in het opsnuiven van condooms... Oh. en in tightpot-challenges... waarbij ze een wastablet in de mond laten oplossen... Ja, dan denk ik, uh, misschien ja. is het te ver doorgeslagen. Misschien is er nu zoveel vrijheid dat mensen niet meer weten wat ze aan moeten met die vrijheid. Ja, nou heb je, uh, dat zeg je net zelf ook al, uh, mensen niet zomaar geïnterviewd. Hè? Je probeerde echt in hun leven uh, mm -hmm. binnen te treden. Um, ja, want dat onderzoek doe je niet vanaf het droge, zeg je zelf in je boek, maar door in het diepe te springen. Door te voelen hoe nat het water is. Ja. Um, wat heb je daarvoor allemaal moeten doen? <laughs> uh, ik heb verschillende dingen gedaan Ik heb uh, eigenlijk nog voor ik met dit project begon uh, Heb ik ayahuasca genomen in het Amazonewoud uh, Toch wel een nieuwe manier uh, om, om naar geluk te zoeken Die ergens ingang vindt bij steeds meer Westerse reizigers en avonturiers Ik denk dat dat uh, ergens uh, manieren zijn om ...om de spirituele en de identitaire gaten op te vullen... ...die de generaties voor ons geslagen hebben... ...in hun zoektocht naar, uh, naar welvaart en naar ontvoogding. Ja. Uh, in Japan heb ik uh, twee weken in een internetcafé gelogeerd. Ben uh, <lacht> dat dat je daar gelukkig on... van, of niet? Nee, heel ongelukkig. Ja. En dat maakte het ook zo interessant. Ja. Nou, ik wilde dat doen... Om uh, met mensen te spreken, met jongeren die daar eigenlijk verplicht zijn om daar te wonen, omdat ze zich geen huur meer kunnen veroorloven. En doordat ze zich geen huur kunnen veroorloven, kunnen ze ook niet meer solliciteren voor banen, want daarvoor heb je een vast adres nodig. Mm -hmm. uh, die komen in een negatieve spiraal terecht, die eigenlijk veroorzaakt wordt door de economische crisis, die in Japan toch al enkele decennia huishoudt. Uh, traditioneel halen Japanners hun geluk en hun identiteit uit een vaste job, bij een vaste baan, bij een ja. groot bedrijf. Die banen zijn bijna niet meer voor handen. Um, mensen komen terecht in freelance jobs, in deeltijdse jobs, kunnen de huur niet meer betalen, belanden in die internetcafés, en ik heb dan ook wel zelf aan de lijven ondervonden hoe ongelukkig je daarvan wordt, ik moest eigenlijk twee weken blijven, voordat ik zelfs maar iemand kon aanspreken mensen zijn heel beschaamd uh, omwille van die situatie, ze ja. spreken ook niet met elkaar, en ja dus elke dag ga je slapen en sta je op bij hetzelfde vieze neonlicht dezelfde geuren uh, de sociale controle van die bewakingscamera's die constant op je staan. Um, ik kon mij, voordat ik naar Japan ging, me weinig voorstellen bij de levenssituatie van Hikikomori bijvoorbeeld. Die uh, jongeren die, uh, die het allemaal niet meer trekken... en zich opsluiten in een slaapkamer en nooit meer buiten komen. Mm -hmm. Maar na twee weken in zo'n internetcafé te leven... Uh, begreep ik het al een beetje beter. Kun je in ieder geval een beetje inleven, ja. Um, is er iets te zeggen na jouw enorme reis over het menselijk geluk of is het geluk van de een gewoon iets heel anders dan uh, uh, het geluk van de ander? Ja, dat denk ik wel. Uh, je kan wel algemene stellingen poneren over geluk... die voor de meeste mensen waar zullen zijn. Uh, de meeste mensen worden gelukkig van goede familiale en uh, vriendschappelijke banden. Ja. Uh, dat is wetenschappelijk wel aangetoond. Maar dan zijn er ook mensen die liever als eenzaad alleen in een huisje in het bos gaan wonen natuurlijk. Ja, die vinden uh, daar weer uh, genoeg in. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ik denk dat veel mensen geluk vinden in tevredenheid, dat is ook wel een constante... niet te veel willen is wel een recept voor geluk... maar ook dat gaat niet voor iedereen op. Er zijn ook mensen die constant die drijf moeten voelen... om altijd verder te gaan. En je kan je ook afvragen, is, is tevredenheid wel wenselijk? Misschien moeten we wel net altijd de status quo gaan uitdagen... om als maatschappij verder te gaan. Dus wel, ik heb een beetje ja. een probleem. Worden hè, we met ongelukkig mensen. van de jacht op geluk eigenlijk? Dat is dan het punt misschien. Ja, misschien is dat het ironische. Ik denk dat we ongelukkig worden van die jacht op geluk. Maar om vooruit te gaan als samenleving moeten we misschien wel blijven jagen. Ja, het is, het is een, we worden aan alle kanten wordt er aan ons getrokken, zou je kunnen zeggen wat dat ja. betreft. Hoe serieus moeten we nu als conclusie die geluksonderzoeken waarmee dit gesprek begon, begonnen... hoe moeten we die nou nemen naar, naar jouw reis? Kijk, uh, als je hoort uh, Noorwegen is het gelukkigste land ter wereld. Dit jaar is het trouwens Finland. En twee jaar geleden was het Denemarken. Ja. Dan moet je dan mijn korrels uitnemen, denk ik. Als je hoort Singapore is het ongelukkigste land ter wereld. Dan ook. Dus ik denk dat ze geen exacte waarheden naar voren brengen. Ik denk dat ze. Nuttig zijn in de zin dat ze ergens gaatjes prikken in de luchtkastelen waar wij toch al enkele decennia in resideren. Uh, ik denk aan een dogmatisch geloof in economische groei. Uh, een ver doorgedreven uitbesteding van uh, menselijke relaties aan commerciële onderaannemers Ik denk aan ja. uh, bejaarden te huizen, prostituees, therapeuten Seksrobots, stond dit weekend nog in de, klant, uh, in de krant In België kan je nu naar een bordeel waar je seksrobots kan gaan bezoeken ja. uh, En toch ook misschien wel een op hol geslagen consumptiefundamentalisme bijna dat ons bedriegelijk als welvaartscreatie ja, wordt uh, Waarvan verkocht. we denken dat het ons gelukkig maakt. Maar de vraag is of dat uh, ook zo is. Dus tot slot even een rondje. Uh, gewetensvraag. Uh, Jan de Deke, hoe gelukkig ben je zelf? Um, dat, is, dat wordt dan vaak gemeten op een schaal van 0 tot 10. Ja? Ik zou mezelf een 7,5 doen. Een 7,5. Berton Boer? Spraakmaker van de dag Ik ga er net iets, uh, iets boven zitten met een 8 min. Een 8 min? Oh. Nou, nou, dat, uh, dat komt al in de goede richting. Tracy Metz, hoe gelukkig ben jij? Nou, nou zeker een 8. Zeker wel. Ja. Ik nou. mag hier elke week zitten. Nou, ik, daar, daar, daar ja. word ik nou heel gelukkig van. Ja, je hebt je PR goed op worden. En, ja. uh, <laughs> en jij zelf? Een 8, acht, een 8-min en een 7,5, uh, uh, noteer ja. ik. Uh, wat zal ik voor mezelf eens zeggen? Ja, dat blijft toch altijd een beetje behelpen. Dan. Nou, Carol Johan, kom op. <laughs> ik maak er gewoon een, uh, een, uh, een 7,9 van. Is dat oké? Okay? Prima. Ja, Kijk, kunnen dus we daarmee leven? Accepteer. Ik wel in ieder geval. Dus is na jarenlang. Na jarenlang je ja, ja, worstelen. Na jarenlang jury zoeken. Het is staan een strijd. Is het. <laughs> is het hele leven. zou ik ergens anders willen zijn als ik ook in Londen kan zijn... voor Lily Allen, de gelukkigste plek op aarde, Jan de Deke. Ben je ook in Engeland geweest voor je onderzoek, of niet? Uh, nee. Nee, daar niet. Oké. Okay. Nee. Londen heb je even over geslagen. Er zijn veel landen die ik nog had willen doen... maar ja. helaas moest ik uh, mijn selectie beperken tot een twaalftal land. Er zijn zelfs drie hoofdstukken die het boek niet meer gehaald hebben. Oké. Okay. Nou, misschien in deel twee dan. wellicht nee. De Nationale Nieuwsbrief. Wij spelen de Nationale Nieuwsquiz en dat doen we met Jos Hendricks uit Beverwijk. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, 112 punten. Ja, prijken er op het scorebord. Nou, grote score gisteren, ja. Ja, ga er maar aan staan. Is dat uh, iets waarvan u in paniek raakt of dat u denkt... Uh, nou, we gaan het gewoon proberen. Ja, oké, okay, nou daar gaat hij dan. We gaan gewoon lekker diep in. Komt ie. Hij ambtelijke memo's over het afschaffen van die dividendbelasting... besproken tijdens de kabinetsformatie, worden toch openbaar. Oh, to... Eerst kon hij zich geen stuk herinneren. Toen waren ze er wel maar op de zijtafel. Toen waren ze er maar, ja, ze zouden niet openbaar gemaakt worden. Ja, nu worden ze wel openbaar. Verschillende ministers met verschillende waarheden. Het is een bende. Het uh, eigenlijk ook wel uh, zo juist is om nu die stukken openbaar te maken. Oh. oh, they're gonna do their taxes, but I think I'm gonna pass. Een taxman kan gewoon take this form and shove it up his ah! Ja, ze waren er eerst niet. Toen waren ze er misschien. Maar niemand kon ze zich herinneren. En nu zijn ze er en worden ze openbaar. De memo's over de afschaffing van de dividendbelasting. Vraag 1. Welke fractievoorzitter gaf toe dat er zo een rommelig beeld ontstaat... maar dat dat volgens hem niet betekent dat het ook fout zit? Fractievoorzitter. Welke fractievoorzitter? Dijkhoff. Dijkhoff, Klaas Dijkhoff is het goede antwoord. Fractievoorzitter van de VVD. Hij vindt dat het niet per se nodig is dat de memo's openbaar worden. De oppositie wel en is blij dat ze nu eindelijk op tafel liggen. Vraag 2. Het afschaffen van de dividendbelasting is een belangrijk punt voor het kabinet. Het merendeel van de oppositie vindt het overbodig en te duur. Hoeveel gaat het afschaffen van die dividendbelasting kosten? Uh... 1,4 miljard? 1,4 miljard is het goede antwoord. Volgens het kabinet kan het ook geld opleveren. Namelijk hoe ze daarbij komen, staat misschien wel in de memo's die vandaag openbaar dan worden. Vraag 3: luister even hier naar. Kate Middleton, de echtgenote van de Britse Prins William, ligt in het ziekenhuis voor de bevalling van haar derde kind. Reken maar dat vandaag in heel Groot-Brittannië het vooral zo gaan over de nieuwe koninklijke baby. Een royal baby in Groot-Brittannië. Prins William en zijn vrouw Kate hebben een zoon gekregen, een derde kind... Ja, it's a boy. En het is natuurlijk een wonderschone baby. Maar de moeder mag er ook zijn. De Britse pers had woorden tekort om prinses Kate te beschrijven. Vooral de kleur van haar jurk was veel besproken. Wat was die kleur? Een rode jurk. Een rode jurk, zeker. Kate verwijst in haar kleren vaak naar prinses Diana. En ook zij droeg rood bij de geboorte van prins Harry. Vraag 4. Toen bekend werd dat Kate ging bevallen... verzamelde zich een menigte voor het ziekenhuis. Hoe heet het ziekenhuis waar Kate is bevallen? St. Mary's ziekenhuis. Het St. Mary's Hospital, zeker. Ook ja. de andere Royal Babies kwamen daar uh, ter wereld. Vraag 5 is, uh, is een fragment. De vraag is gewoon, wie horen wij hier? Om hoeveel geld gaat het? Wat is die invloed precies? Ja, ik zei net, het is frustrerend. Maar het is erger dan dat. Het gaat over veiligheid. Het gaat over radicalisering. Dus er staat veel op het spel. Dus er moet actie komen. Is dat Wiebus? Is het Wiebus? Nee, het is niet Wiebes. Het is Gertjan Segers, de christenen fractievoorzitter oh ja. Hij reageerde in Nieuwsuur op het nieuws... dat er zeker 30 islamitische organisaties geld hebben ontvangen... of aangevraagd uit Saudi-Arabië en Kuwait. Vraag 6, NRC en Nieuwsuur wisten geheime lijsten boven tafel te krijgen... waar geldstromen van de golfstaten naar islamitische organisaties in Nederland op staan. De regering heeft altijd ontkend dat die lijsten bestaan. Het geld ging voornamelijk naar een bepaalde fundamentalistische stroming in de islam. Hoe heet die stroming? Ja. Radicale stroming. Ja, dat is hier wel, ja. Maar wat, ik, ik zoek het woord salafisme. Ja. Uh, door al die miljoenen uit de golfstaten... groeit het salafisme namelijk in Nederland. Het uh, aantal salafistische moskeeën groeide van 13 naar 27. Vraag 7, dat is die vraag met de hints. Uh, die u misschien wat dichter in de buurt gaan brengen van die 112 punten uiteindelijk. Laten we dat hopen in ieder geval voor u. Uh, u krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel, wie bedoelen wij hier? 4. Ik heb me de afgelopen tijd helemaal suf geappt. 3. Door mij leest rechtspraak.nl nu als een roddelblad. 2. Ik heb gewonnen, maar voel me geen winnaar. 1. De rechter heeft gesproken, ik had echt wat met Kevin. Corden. Ja, je hebt hier nog een toeval, val. Enigszins opgelucht omdat hij toch nog een puntje binnenhaalt. Ja, inderdaad. Gordon is het goede antwoord. Voor één ja. punt dan dat wel, uh, wel. Hij stond voor de rechter en als bewijsmateriaal uh, uh, diende bijna duizend appjes die hij en zijn ex. Zijn ex is het dus inderdaad. Ja. De afgelopen half jaar hebben verstuurd naar elkaar. Goed, dat brengt eh, na deze eerste ronde de tussenstand op. Heeft u mee kunnen schrijven of niet? Of zo geconcentreerd, nee, daar is geen ruimte C7. voor? C7? Nee, het zijn, oh, ietsje minder. Het zijn er vijf. vijf. Ja, dat betekent dat er 23 vragen goed moeten zijn. <lacht> nou, we gaan gewoon als een speer van start. En dan kijken we hoe ver we komen. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land is een Gronings vrachtschip gekaapt? Uh, Nigeria. Dat is goed. Hoeveel trekt minister van Nieuwenhuizen uit... voor gevaarlijke wegen buiten de bebouwde kom? 50 miljoen. Dat is goed. Wie geeft toe doping te hebben gebruikt... na een verhaal in het Algemeen Dagblad? Kroon. Dat is goed. Welke waterkering wordt de komende vier jaar... voor ruim 500 miljoen euro gerestaureerd? De Afsluitdijk. Dat is goed. Volgens welk genootschap kost het Koningshuis... 345 miljoen euro? De... Zeg wat. Ja, pas. Het Republikeins Genootschap. Het aantal proeven met wat voor dieren is in een onderzoekscentrum in Rijswijk fors gestegen? Muizen. Apen. Het geboortehuis van welke voetballer staat voor ruim 700 euro per maand te huur? Pas. Johan Cruijff. De kernreactoren. In welke Belgische plaats zijn gisteren stilgelegd? Pas. Doel. Welke fractievoorzitter legt zijn functie tijdelijk neer om gemeenteraadsleden te helpen? Kuzu. Dat is goed. Wie mag op 6 september zijn laatste Interland spelen? Niet dat is goed. Hoeveel jaar cel krijgt Salah Abdeslam? 20. Dat is goed. Welke partij presenteerde gisteren een ouderenplan? plan? tachtig. Groenlinks. Dat is goed. De commandant van het Corpus mariniers is tegen de verhuizing van de kazerne naar welke plaats? Vlissingen. Dat is ook goed. De proef met de OV chipkaart op welk apparaat is mislukt? Mobiele telefoon. Ook goed. Er wordt vandaag gewaarschuwd voor een inbraakgolf op welke feestdag? Pas. Koningsdag. De baas van welke bank zei dat het dipje na de salarisrel wel weer voorbij is? ING. Dat is goed. Wat van Anna van Bretagne is weer terecht? Het Gouden Hart. Ja, in welke stad wordt de beroemde al nouri moskee gebouwd, herbouwd? Mosul. Dat is goed. Vraag 20. Uit nieuw onderzoek blijkt dat welke planeet naar rotte eieren ruikt? Mars. Uranus was het goede <tie> antwoord. Maar het was toch een, een nobele poging om alsnog die score zo hoog mogelijk te krijgen. Het zijn er 13 geworden. Ja. Nou ja. Nou ja, 65 is op zich niet een score uh, waar iets mis mee is. Alleen ja, het komt niet helemaal in de buurt van die 112. Eerlijk ja. is eerlijk. Jammer, maar bedankt voor de komst naar de studio. Ik ga ook bedanken Bert de ja, gynaecoloog en spraakmaker van vanochtend. Het was me een genoegen. Fijn dat je er was. En, en Jan de Deken, ik uh, verheug me nu al op het tweede boek... over de gelukkige en ongelukkige plekken op aarde. Dank je wel ook. En een goede terugreis naar Gent, zometeen. Dank je wel. Zometeen 1 op één met Sven Kokkelman. Uh, die zit hier niet naast mij, maar is in Den Haag. Sven, Goedemorgen, Goedemorgen Carl Johan, met een quizkandidaat. Want het uh, baas van de RVD oh. zit hier naast me. Die zat mee te doen met die Hij okay, Had ja. de meeste vragen goed. Okay. Dus misschien kan hij ik echt meedoen. Met hem uh, ga ik praten over uh, die uh, wet op de inlichtingendiensten. Uh, uh, in de volksmond ook wel de sleepwet uh, genoemd. U weet wel, uh, daar hebt u allemaal voor kunnen stemmen bij dat raadgevend uh, referendum. Volgende week, precies over een week namelijk, gaat die wet in werking. En dus ga ik erover praten. Met de baas van de AIVD zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1.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 Het Koningshuis betaalt nauwelijks belasting... en daardoor loopt de fiscus volgens de republikeinen 190 miljoen euro mis. En voor het eerst heeft een Nederlands bewindspersoon in Armenië... de herdenking bijgewoond van de Armeense genocide in 1915 en 1916. Staatssecretaris Snel van Financiën was bij de plechtigheid in de Armeense hoofdstad... op initiatief van de Tweede Kamer. Hij legde bloemen bij het monument voor de slachtoffers. NPO Radio 1, KRO, NCRW...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 Dames en heren, goedemorgen. Vandaag, over een week, wordt de nieuwe wet op de inlichtingen... en veiligheidsdiensten van kracht, u weet wel, die wet... waar mensen meer mensen tegenstemden dan voor bij het raadgevend referendum. Inmiddels heeft het kabinet er nog een beetje aan gesleuteld... om tegemoet te komen aan de bezwaren van de nee-stemmers. Maar pas over twee jaar gaat de regering echt grondig kijken... of de nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en de MIVD goed werken... of dat er reden is voor verbouwing. Er kan overigens nog een kleine kink in de kabel komen. Verschillende belangenorganisaties proberen via de kortgedingrechter... alsnog te voorkomen dat die in de volksmond genoemde sleepwet van kracht wordt. Een van de grote pleitbezorgers van die wet is de man uh, die er ook in de praktijk mee aan de slag gaat, en dat is de baas van de AIVD, Rob Bertole. en laat die nou net naast me zitten hier in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Haalt u straks eigenlijk nog iets uit uw netten wat Mark Zuckerberg al niet weet? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet precies wat Mark Zuckerberg allemaal weet, maar ik heb het idee dat hij wel heel erg veel weet. Ja, wat weet hij van u eigenlijk? Uh, ik denk dat hij van mij vrij weinig weet omdat hij niet op Facebook zit. Oh nee, u hebt wel een account? Uh, dat is dan niet mijn account. Echt niet? Nou, nee, dan ja, zou niet. ik daar maar ja, eens naar kijken. Ja, ja, nee, ik, zal, ik zal daar meteen <laughs> naar kijken als ik hier weg ben. Ja, want ik dacht, dan is er ja. ook wel een kans dat uw gegevens ja. in het Kremlin liggen. Ja, ja nou, die kans bestaat natuurlijk sowieso. Maar, uh... ja, u bedoelt, wou zeggen, ze liggen daar sowieso al wel nou, vanaf. Ik, ik denk dat de kans aanwezig is. Ja? Ja, want, ja ik denk het wel. Wat weten ze dan nou van u? Nou, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen wat ze van mij weten. Maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat ze geïnteresseerd zijn... in de hoofden van de inlichtingendiensten, van de westerse inlichtingendiensten. Dus ik maak me daar geen illusies over. Nee, er zit niet elke dag een man achter een krant op een bankje tegenover uw huis. Dan heb ik hem nog niet gezien. Oké. Okay. <laughs> baalt u er eigenlijk van uh, dat het kabinet die een paar extra beperkingen in de wet heeft ingebouwd? Uh, voor, voor mij is het heel simpel. Als uh, hoofd van de dienst uh, heb ik een wet waarbinnen ik moet werken. Ja. Uh, en de vraag die ik mij dus elke keer stel en die ik mij uh, ook uh, eerder gesteld heb... is, is de wet voor mij werkbaar? En dat de antwoord erop is ja. ja. Uh, maar de vraag was of u er van baalde? Nee, maar dan, dan, dan hoef ik dus niet te balen. Uh, dat, dat heeft, Bovendien heeft dat weinig zin om te balen. Ook als u zou balen, zou u niet zeggen nee, dat, dat u zou, baalt? Nee, daar ben ik voorbij. De, de, wet, de wet is de wet. Ja. Uh, wij opereren binnen de wet. We doen dat uh, om de veiligheid van Nederland... en om de democratische rechtsorde te beschermen. Ja. En daar heb ik mee te dealen. Zo is het. Dat is Goh, democratie. We gaan erover praten. Van harte welkom ja. bij 1 op 1. Dank u wel. Vandaag over precies een week gaat die wet dus in, uh, die treedt in werking. Uh, laten we even naar het kantoor van de AIVD gaan uh, in Zoetermeer. Uh, ja. uh, dan is het ochtends. Ik weet niet hoe laat u begint. Nou, ik begin zelf, ben ik uh, rond een uur of half acht ben ik op kantoor. Juist, nou, dan is het half acht. Wat gebeurt er dan? Op, Allemaal, de, op ja. de dag dat die Gaan ja. meteen de netten uit? <laughs> uh, nou, om half acht gebeurt er, uh, anders dan uh, dat ik er ben... Uh, gebeurt er denk ik nog niet zo heel erg veel. We hebben uh, tien voor... U zit daar alleen team, in dat team, hele gebouw? Nee, nee, ik zit daar oh. niet alleen. Oh. Maar we hebben tien voor half twaalf... Uh, als moment waarop uh, we uh, eigenlijk markeren dat uh, de wet ingaat. Tien voor half twaalf? Ja, tien voor half twaalf. Oh, is uh, dat een tijdstip? Ja, dat, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik werd daarmee geconfronteerd. Dus nou, lijkt me een prima tijdstip. Maar, uh, dan niet, dan half twaalf, ja, niet half, half twaalf? Ja, uh, tien, tien voor half twaalf. twaalf. Nou, iedereen ja. is altijd zo op half twaalf, of twaalf uur. En wij hebben gekozen voor tien voor half twaalf. We moet net iets anders. Oké, okay, nou goed, dan gaat die wet in en ja. dan. Nou, dan gaan er geen, dan gaan er geen uh, netten uit, hè, zoals, u, uh, zoals u zegt. Uh, wat wij doen is we blijven gewoon uh, ons werk doen. Uh, maar binnen een ander raamwerk en uh, met uh, uh, net iets steviger waarborgen dan in de uh, wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten van 2002, de wet waaronder we nu werken. Ja, maar goed, wat verandert er dan? Uh, er verandert best wel veel. Uh, uh, uh, wij zijn uh, binnen de democratie uh, is uh, uh, een inlichting- en veiligheidsdienst die houdt zich aan de wet. Uh, dat vind ik het mooie van de democratie ook. Uh, alles is controleerbaar. Maar het betekent wel dat als er een nieuwe wet is... met nieuwe artikelen en met nieuwe waarborgen... dat wij onze... laat ik het maar even de bedrijfsprocessen noemen. Dat wij onze bedrijfsprocessen... hoe leggen we iets vast? Hoe krijgen we een signaal wanneer we uh, voor een bepaalde toestemming moeten? Uh, welke artikelen zijn van toepassing? Wat hoort er allemaal bij? Al die bedrijfsprocessen moeten allemaal aangepast worden. Yeah. En dan praat je over meer dan honderd uh, bedrijfsprocessen... die er allemaal voor moeten zorgen dat wij controleerbaar blijven... Ja. En dat we binnen de wet blijven. Maar dat gaat dus om het afvinken van handelingen? Ja, dat is niet het afvinken van handelingen. Want in eh, vandaag de dag de geautomatiseerde wereld. en alles wat je opslaat, dat gebeurt ook digitaal. moet er natuurlijk nog wel het een en ander eh, moeten gebeuren. om ervoor te zorgen ja, dat het ook volledig controleerbaar gebeurt. Ja. En bent u daar dan helemaal klaar voor? Dan zijn we er helemaal klaar voor. Zeker weten? Zeker weten. Er staat niet nog ergens een achterdeurtje open? Nee, er staat nergens een achterdeurtje open. En dat weet u heel erg zeker? Dat weet ik heel erg zeker. Ja. Ja. Maar u zegt dus om tien voor half twaalf ja. volgende week gaat die wet in werking. en eigenlijk gebeurt er dan bij ons niks. Ja, de wet, de, wet gaat, de wet gaat natuurlijk formeel gaat die, uh, om 12 uur 's nachts uh, of s ochtends gaat die, uh, gaat in werking, in ja, alle vroegte. Maar u, u zei, ik, dat... ik gooi geen sleepnet uit, dus, dus u, u doet er eigenlijk niks mee. Uh, nee, maar uh, ik denk dat uh, die term sleepnet uh, is voor ons is die sowieso... Een, uh, dekt die niet helemaal de lading. Omdat, uh, en dat is ook in het debat is dat heel goed naar voren gekomen, denk ik, ja. uh, omdat wij altijd zo gericht mogelijk. Uh, werken. Ja, dus die uh, hele wet was, wet was eigenlijk helemaal niet nodig? Die wet was absoluut nodig. Oh. Uh, omdat er uh, in de wet uh, een aantal uh, uh, omissies die in de loop van de tijd... Uh, de, de oorspronkelijke wet was uit 2002. Ja. Uh, het ontwerp was in 1995. Toen ja. was er nog geen iPhone. Dus ja. een aantal van uh, die dingen... die. Uh, eigenlijk in de wet geregeld zouden moeten worden... die ja. zijn nu ook meegenomen in de nieuwe wet. Ja. Maar goed, u, kunt, u hebt nu in ieder geval wel de bevoegdheid... om breder te gaan zoeken dan alleen maar heel erg specifiek gericht. Maar u zegt eigenlijk, het liefst doen we dat laatste toch? Ja, altijd. Uh, omdat uiteindelijk uh, ons doel is de veiligheid van Nederland. Ons doel is de democratie. Ons ja. doel is te voorkomen dat er aanslagen zijn. Ons doel is te voorkomen dat er gesaboteerd wordt. En dat ja. betekent... Dat laatste dat... trouwens, als ik u heel even mag onderbreken... Ja. bij bu buitenlandse diensten zeggen altijd... dat ze aanslagen voorkomen door juist heel gericht te zoeken. Ja, en daar Daarom willen wij ook zo snel mogelijk gericht... Ja, uh, dus, uh, maar waar, waarom heb je dan een hele brede uh, zoekoperatie nodig... waarvan u telkens hebt, ja. hebt gezegd, dat hebben we echt nodig. Ja, dat hebben we ook. Als u zegt, we moeten eigenlijk heel gericht zoeken. Ja, we, we willen altijd zo snel mogelijk zo gericht mogelijk. Maar we hebben die brede zoekactie nodig... omdat uh, in de techniek van vandaag de dag ja. is het niet meer zo... dat je kunt zeggen, uh, ik, heb een, ik, ik weet niet precies... wanneer, welke aanslag, door wie gaat plaatsvinden... en ik plug maar ergens een telefoon in en ik kom erachter... Ja met de huidige techniek zijn er zo verschrikkelijk veel wegen... en zit het zo verstopt in allerlei data... dat je die data eerst moet hebben... om vervolgens zo snel mogelijk gericht te gaan. Ja. Dat is ons doel. Goed. Uh, ik zei al, er zijn wat beperkingen uh, bij die wet gekomen... sinds dat referendum, waar u een warm pleit bezorgd was. U was niet ja. van televisie af te slaan. Ik heb, ook voor, ik heb ook voorgestemd. Ja, dat, dat, dank je de koekoek zou ik bijna willen zeggen. Dat zou nog eens nieuws zijn geweest als u, ja, zelf tegen, eens, als u ja, tegen had gestemd. Ja, ja, ik er ja, ja. ja, maar goed, meer mensen hebben tegengestemd ja. dan voor. Ja. Uh, het is, uh, minder dan de minderheid, maar toch, uh, of minder dan de meerderheid, maar ja. toch, het, het negen, wat is ja. het, 49 procent? 46 procent, hè? Ja. Uh, 46 procent was voor ja. en 4 procent had blank gestemd. Ja. Ja, en 50% had niet, gestemd. had niet gestemd. Van de, van de, van de kiesgerechtigden. Nee. En toch zijn er dus, wat het kabinet betreft, vervolgens een paar beperkingen gekomen. Ja. Voor wat betreft het delen van die data met buitenlandse diensten ja. en de bewaartermijn. Ja. Uh, u mag ze niet meer drie jaar bewaren, maar ja. één jaar. Worden. En dan moet u elk jaar toestemming ja. vragen aan de minister om het te mogen verlengen. Ja. Dat betekent dus hè, dat je in feite elk jaar weer opnieuw ja. de overweging moet maken. En dat dus ook aan de minister voor moet leggen: ja. mag ik ze nog bewaren, ja of nee? Ja. Is dat een handicap? Uh, dat is een extra waarborg. Het betekent extra werk. Is het een uh, maar, het is nog, maar het is nog steeds werkbaar. Dus het is geen handicap? Nee, dan in die zin is het geen handicap. Nee, dus wat u betreft had dat ook van de begin af aan wel in, in die wet kunnen staan? Nou, het, het, is, het, het betekent voor ons extra werk. Ja. Uh, maar het, er zit natuurlijk wel... en dat was, dat was de vraag ook eigenlijk in het debat... Ja. Uh, uh, naar meer zorgvuldigheid daarin. Ja. Uh, ja, en dat is, dat is op deze manier is dat erin gekomen. Daar bent u dus gelukkig mee. Nou, ik kan daarmee werken. Ja, of ik gelukkig. Ja, ja of ik gelukkig. Gelu ja, ja dat is het, ik, ik vind het zo lastig om daar emotie Bent u altijd te... een man van nullen en enen, of niet? Uh, nou, op sommige dingen wel. Ja. Uh, en ik vind het ook heel lastig om, om hier emotie over te hebben. Want dat is voor mij gewoon de wet. Ja. Ja, en ik en moet we, ja. dat werkbaar maken. Ja. En, en uh, nou ja, goed, uh, mijn is... minister die heeft aan mij gevraagd: is dat werkbaar? En toen heb ik gezegd ja. ja. ja. Goed, uh, Een andere beperking is dat u niet zomaar zo met elke willekeurige buitenlandse dienst uh, die data mag uh, delen. Uh, dat moet. Uh, dan moet Echt een soort van integriteitsvinkje ja. achter worden geplaatst. Ja. En dat gaat versneld, was toch al de bedoeling, maar dat gaat versneld gebeuren. Ja. Ja. En wat gebeurt er nou als u, uh, laten we zeggen, als de Amerikanen op de stoep staan? Misschien doen ze dat dinsdag wel. Hebben ze zich al gemeld eigenlijk voor uh, dinsdag, tien voor half twaalf? Nee, nee, nee. Het meeste nee. niet ik weet. Het zou kunnen zijn dat het net de, gebeurt. De Britten, is, maar... de Israëli's. nee, nee, nee. Dus ja, ik... weet je, ze, volgen, ze volgen absoluut uh, hoe dat gaat met die wet. Ja. Maar het is niet zo ja, dat deze wet uh, ons de ruimte zou bieden. Overigens net zo min als de oude wet. Ja, om uh, op verzoek, als het ware, uh, zoekslagen te gaan maken. Dat ja, ja. gebeurt dus ook niet. Maar stel dat de Fransen zeggen, luister eens. Wij hebben toch aanwijzingen dat die en die uh, misschien iets uh, slechts in de zin heeft. Laten we zeggen, een aanslag plegen. En hij ja. houdt zich op in Nederland. Uh, ja. uh, en hij heeft misschien wel een groep vrienden om hem heen. Uh, dan zou u dus met die nieuwe wet in de hand een breed onderzoek kunnen gaan doen. Nou, nee, uh, om oh. um, um, um, um een paar redenen. Uh, allereerst, uh, als ik dat, dat even in context mag plaatsen. Er wordt heel veel samengewerkt in Europa. Ja. Ja, omdat zeker als het gaat om terroristische aanslagen... en het voorkomen daarvan, hebben we daar allemaal een gedeeld belang. Ja. En als er een uh, Fransman is... of een, iemand die de Franse dienst kent... die hier in Nederland zich ophoudt... Ja. en die mogelijk een aanslag zou plegen... Ja. dan zijn wij als dienst daarin geïnteresseerd. Ja, uiteraard. Ook al vanwege de veiligheid van Nederland. Ja. Zijn, dus... zijn die er trouwens of niet? Of ze er zijn. Ja, casuïstiek, daar ga ik nooit in natuurlijk. Maar stel dat ze er zouden zijn, dan zijn ja. we daarin geïnteresseerd. Ik dacht, ik probeer het even. Uh, ja, ja nee, dat, is, dat, dat, dat mag u heel goed, heel goed doen. Ja. Uh, dan zijn we daarin geïnteresseerd. Uh, en dan zullen we uh, vanwege onze veiligheid en de veiligheid van Fransen... of andere Europese landen, zullen we daar zeker onderzoek naar willen doen. Ja. Maar dan zeggen die Fransen, uh, we willen die gegevens van je hebben. Uh, gegevens over de persoon, Ja, dan wegen we dat altijd af... Ja, of die gegevens verstrekt mogen worden. En nou uh, zeggen die Fransen, we willen met die nieuwe wet van jullie... willen we wat breder zoeken. Uh, ja. en we willen maar daar gaat informatie... de vraag niet over. Nee, oké, okay, maar er is een Nederlands belang en u gaat daar wel over. Waar ik naartoe wil is dit. Als u gegevens van anderen deelt uit uw eigen ja. onderzoek met andere diensten... Ja. blijft dat daar ook dan maximaal een jaar bewaard? Of gaat dat daar gewoon de archieven in en hebt u er geen bal meer over te ja. vertellen? De, de gegevens die maximaal een jaar bewaard blijven... dat gaat natuurlijk altijd over gegevens die, uh, zoals dat heet, ongeëvalueerd zijn. Hè? Ja. Uh, uh, en gegevens over een bepaald persoon waar wij ja. onderzoek naar hebben gedaan... en die ja. we hebben. Ja. Dat zijn geëvalueerde gegevens ja. en die mag ik in mijn uh, onderzoek mag ik die natuurlijk gebruiken. Dus er is geen risico dat buitenlandse diensten informatie hebben... Uh, die u maar een jaar mag bewaren... Uh, terwijl het bij hun ergens in de archieven dat... ligt... en dat, dat het daar tien jaar ligt. Dat, dat risico zou er kunnen zijn als wij ongeëvalueerde gegevens delen. Maar daar, uh, dat is niet iets wat ik zelf mag beslissen... Uh, dat is iets wat uh, door de minister uh, uh, besloten moet worden. Dat is mevrouw Longren in dit geval? In dit geval is dat mevrouw Longren En dat betekent dat daar een heel zwaar afwegingsproces aan vooraf gaat. Ja. Waarbij voor ons van belang is, wat voor soort dienst is het? En wat voor afspraken kunnen we ermee maken? Want het klinkt misschien raar, maar wij kunnen afspraken maken met andere inlichtingendiensten. Als het gaat over de verspreiding of over het bewaren. En de praktijk heeft geleerd dat de diensten zich daaraan houden. Daar hebben we allemaal belang bij. Maar u kunt dus niet op eigen houtje bepalen... dat informatie naar een andere dienst gaat... zonder de tussenkomst van de minister? Ongeëvalueerde informatie? Nee. Informatie op een persoon, omdat we ja. daar gegevens van hebben... waarvan we dus weten wat we hebben, persoonsgegevens. Ja. Dat zou kunnen... Ja, als dat, uh, ja, we noemen dat wat onvriendelijk een target... Hè, maar, maar iemand waar, die wij al in onderzoek hebben... Ja, een doel. Uh, om, ja, nou, geen doel, maar uh, een onderzoekssubject. Uh, uh, ja. uh, als wij uh, die in onderzoek hebben... dan zouden we daar gegevens kunnen delen met andere Europese diensten. Zonder dat dus het, dus het een gevaar is. Ja. Dat, is, dat kan zonder tussenkomst. Ja, okay, maar is dus dus niet de... over grote gro gro hoeveelheden nee. data. Dus eigenlijk. er is geen, geen risico dat, laten we zeggen, alle bijvangst uit dat sleepnet, om dat maar even van stand nee. te halen. of dat dat dus bij buitenlandse diensten terechtkomt uh, uh, en dat wij het hier maar een jaar mogen bewaren en zij tien jaar. Nee, want dat, dat zou het omzeilen van de wet zijn. Ja. Maar uh, sommige mensen denken dat geheime diensten de wet omzeilen. Ja, maar, maar dat vind ik dan wel weer het mooie... van een, van een inlichting- en veiligheidsdienst in, uh, in een democratie. Ja, dat op het moment dat we dat ook maar zouden proberen... Wat we overigens niet doen, maar op het moment dat we dat zouden proberen... Mm. dan is er uh, zo'n stevig uh, toezicht- en controlesysteem... Ja. dat we onmiddellijk een haal over de neus zouden krijgen. En terecht. Nou lees ik in de brief van uh, de beide verantwoordelijke ministers... namelijk de verantwoordelijke minister voor, de, voor uw dienst, de AIVD... en de verantwoordelijke minister voor de MIVD, mevrouw Bijleveld... Ja. Uh, lees ik uh, dat in 2018, 2019 en 2020... er eigenlijk maar uh, één keer per jaar ja. wordt geprikt in zo'n brede context. Ja. Ja. En dat heeft te maken... Hebben we nou al die, die hijzaar gehad voor, voor één keer prikken? Nou, Dat heeft te maken met de techniek. Uh, het is niet zo dat wij uh, met een koffertje met twee krokodillenklemmen... door Nederland lopen en kijken waar we uh, de data uh, overal vandaan kunnen halen. Uh, maar de techniek om uh, iets te intercepteren op de kabel... iets af te tappen op de kabel, ja. uh, die is dusdanig ingewikkeld... Ja. dat je uh, eerst heel goed moet analyseren welke kabel... en welk fibertje, welk glasvezeltje wil je eigenlijk hebben. Ja. En op het moment, dat gaat allemaal via licht data via licht, ja. dan moet je een hele speciale techniek gebruiken... om dat vervolgens ook te intercepteren. Maar dat doen jullie dus maar één keer per jaar? Eén keer per jaar maken we zo'n access point, zoals dat heet. Ja. Dat kunnen we wel langer in stand houden, dus kunnen we wel langer gebruiken. Wanneer ja. gaan jullie dat doen? Uh, dat, dat gaan we, uh, het eerste zal uh, uh, dit jaar zal dat, uh, tot stand komen. En nou is er opeens terrorisme dreiging? Ja de terrorisme een... dreiging is er nu ook, hè? Ja, goed, oké, okay. maar er is, er is acute dreiging. Een specifiek doel. Specifiek, ja. ja. Uh, is het dan zo dat, dat, ik... dat als je één keer hebt geprikt in een jaar... dat je het dan niet meer mag doen? Terwijl misschien wel uh, nee, nodig is? Nee, nee, is? je maakt één keer een access point. Ja. Uh, maar dat access point, dat ziet heel specifiek op een speciale kabel. Dus stel dat wij, uh, en uh, ik zeg niet dat het zo is, maar hypothetisch... Ja. stel dat wij ons eerste exit point, dat we dat zouden richten op Syrië. Ja. We weten dat er uh, telefoongesprekken vanuit Syrië naar Nederland gaan. Ja. Uh, we weten dat dat via... Aan kabel gaat, we ja. weten welk fiebertje dat is... Ja. dan zouden we dat fiebertje kunnen aftappen. Kunnen ja. we daarmee kunnen we uh, met zoekslagen kunnen we vinden... of uh, de gesprekken van uh, mogelijke terroristen... Ja. Ja, of we die kunnen intercepteren. Ja. Maar als dat er eenmaal staat, dan is het niet zo makkelijk... om te zeggen, nou, en, uh, nou uh, wisselen we het fiebertje... en we gaan ineens naar Spanje of naar uh, Libië kijken. Ook dat... niet als er acute dreiging nee. vanuit gaat. Nee, nee daar is het, dat, dat laat de techniek niet toe. Maar het was toch juist de bedoeling van de hele wet om uh, meer slagkracht te krijgen in de oorlog tegen het terrorisme? Zeker. Maar dat betekent dat je dus van tevoren heel goed na moet denken. Uh, maar uh, ik maak me geen illusies over uh, de flexibiliteit van zo'n zo punt. Ja. Je kunt er wel je kunt er de dingen mee doen die je moet doen. Ja? Dus we moeten er goed over Maar je nadenken, moet wel, wel van tevoren fiber. heel goed nadenken ja. over waar je het op richt. Je moet van tevoren heel goed nadenken waar je het op richt. Ja. En dan wordt Syrië dus. Nou, dat zou kunnen. U zit er veel het bij te kijken. Ja, ik zei altijd, is hypothetisch. Ja ja. ja, ja, ja, ja. Maar het zou geen gekke gedachte zijn bijvoorbeeld. Nee, toch? Nee. nee, dat dacht ik ook. Trouwens, over dat deel van de wereld gesproken... wist u eigenlijk dat er zoveel geld uit bijvoorbeeld saudi arabië komt hier naartoe voor salafistische organisaties? De, de, de, daar kijken wij niet primair naar. Waar, oh, nee? waar wij geïnteresseerd zijn is uh, de uh, veiligheid en de uh, democratie in Nederland. Maar, uh, ja, dus maar, heb, dat, maar, maar de het de een zou gelezen. met het ander te maken heb kunnen de, hebben. Ik heb de berichten in de krant gelezen. Ja, ja. En was u toen verbaasd? Uh, nou, ik, ik heb inmiddels... Hè, ik zit zeven jaar zit ik in deze functie... en ik verbaas me nog maar over weinig dingen. Ja. Maar het, het zou gaan om diplomatiek verkeer van buitenlandse zaken. Is dat ja. dan iets waar u ja, echt nee, geen, ik, geen, geen, ik, geen kennis van draagt? Nee, ik, heb, ik heb het gelezen. en Ik, ja, ik zei er net al, een beetje, het is een beetje flauw natuurlijk... maar ik ga op casuïstiek ga ik over het algemeen niet in. Nee. En daar kan ik me wel goed aan houden dan. Ja, dat, dat merk ik. <laughs> Behalve dan dat si lijntje naar Syrië. Behalve dat lijntje naar Syrië, ja, ja. goed. <laughs> goed, uh, maar goed, de vraag is natuurlijk wel... Uh, als dat daadwerkelijk een bedreiging is... Uh, uh, het ministerie van Justitie heeft een onderzoeksinstituut... dat heet het WODC, en dat wist hij niks van. Politiek heeft telkens gezegd, wij, wisten den, wij weten, wij kunnen dat niet in kaart brengen. Uh, als dat nou zo samenhangt met onze nationale veiligheidssituatie... Dick Schoof, uh, van de, de, de Nationaal Coördinator... Uh, die overigens wordt genoemd als uw opvolger... Is dat zo? Ja... Niet gelezen? Nou, ik, nee, weet je, 1 december, hè, dat is mijn laatste termijn. Dat is nog zo ver weg. Uh, dus ik maak me daar ook niet uh, zo druk nee? over. Nee, nee, nee, echt niet. Ja, dat u u kijkt wel verbaasd S bij het noemen van die naam. Nou, nee hoor, zo zit mijn gezicht wel makkelijk. Maar, uh, <lacht> uh, nee, kijk, waar ik me mee bezighoud, <lacht> ja. is vooral uh, leiding geven aan een organisatie die op dit moment de nieuwe wet moet gaan invoeren. En ja. dat uh, zorgvuldig wil doen. Ja. Zorgvuldig moet doen. Ja. Ik vind dat, uh, dat, dat Nederland daar ook recht op heeft. Daar hou ik mij mee bezig. Ja. En uh, na 1 december, ja, het is een beetje... Uh, een beetje, beetje onhandige tijd om in de tuin te gaan werken. Maar anders zou ik zeggen, na 1 december... dan ga ik eens rustig in de tuin werken. En eens even kijken wat ik daarna ga doen. Ja. En maar dan zie ik ook wie mij opgevolgd heeft. Maar toch even terug naar die berichten van Buitenlandse ja. Zaken. Die zeggen ja. dus, we konden dat niet delen, want het betrof hier diplomatiek verkeer. Is het in het algemeen zo dat uw dienst wel van dat soort verkeer... op het hoogte bent, of niet? Uh, wij zijn en, uh, wij, wij proberen uh, de, de dreiging op Nederland proberen wij altijd te duiden. Uh, en daarbij praten we met uh, buitenlandse zaken, met NCTV, we praten uh, met diensten, ja. we zetten inlichtingenmiddelen in. Inlichting en, in ja. uh, en, en, en dat is wat wij doen. Maar, maar over specifieke casus, ja, wij kijken altijd naar de veiligheid van Nederland. Uh, u hebt eerder in collegetour bij Twan Huis gezegd dat u een aantal aanslagen hebt kunnen voorkomen met ja. uw dienst. Vier ja. hè, waren dat er, geloof ik. Ja. Ja. Dus, uh, zijn er nog voorkomen aanslagen bijgekomen? <laughs> ja, dat dacht ik wel dat ik vind het altijd ongemakkelijk om te praten over aanslagen voorkomen. Ja. Uh, en dat heeft te maken met uh, uh, op het moment dat je, uh, we hebben daar, ik heb daar geval van genoemd, op het moment dat je iemand arresteert, ziet dat hij wapens heeft gehad, dat hij munitie heeft, ja. dan weet je bijna zeker ja, dat er een aanslag had kunnen gebeuren. Ja. Maar wat je nooit zeker weet is of die ook daadwerkelijk gebeurd zou zijn. Nee. En daarom vind ik het, ik vind het een beetje, beetje wiebelig ja, om te zeggen: we hebben, uh, op dat, dan, uh, dat en dat moment hebben we een aanslag voorkomen. Ja, maar zijn er vergelijkbare situaties als in die vier geweest sinds die vier? Ja, nee, ik, uh, ook, ook daar blijf ik hetzelfde antwoord op geven. Ja. Ja. Ik vind dat erg uh, erg, erg. Dat mag dat tot nu toe dus niet. Ja. Misschien later nog eens een keer, als er ooit eens iemand een boek over de geschiedenis gaat schrijven. Goed, u hoort een telefoon. Ja. Zet even een koptelefoon op. Hebt u enig idee uh, wie wij elke dag in dit programma rond de tijdstip? Ja, Tot Mijn schaamte moet ik bekennen van niets. Echt niet? Nee. Dries Roefink, Goedemorgen. goeiemorgen. Ah. Hi, goedemorgen Sven. Goedemorgen. Ik, ik ga het niet doen. Ik ga niet solliciteren. Het is een prachtige baan, maar ik zou dat gewoon niet kunnen. kom bij dat mijn hele leven zowat te volgen is via social media... Dat mag en je wel zeggen, nou ja. Dat... Ja, en ik geloof nou niet dat je dat als hoofd van de AIVD moet willen. Nee, dat heb ik liever niet. De heer Bertolet, stopte stopt ermee, begrijp ik. A aan het en einde van het jaar, me... ja. ja. Ja, dat lijkt me trouwens ook niet makkelijk... om te stoppen met een baan die er echt toe doet... Ja. Kijk, als je je nou een aantal jaren hebt beziggehouden... met het voorkomen van terroristische aanslagen... met cyberaanvallen... en je staat constant in contact met onze minister van Defensie... de chef van onze nationale politie... je zit zelfs bij één op één... en dan zit op een gegeven moment je termijn erop... en dan treed je af, zoals Robert Bertolet dat nu aan het eind van het jaar gaat doen... en dan zit hij op een gegeven moment thuis... en dan zegt zijn vrouw... goor op, jij hebt vandaag toch niet veel te doen... haal jij even de afwasmachine leeg... Dan moet je toch even schakelen, denk ik. Of, Rob, weet jij waar mijn leesbril ligt? Dat soort vragen. En dan gaat het nu dan over zijn opvolging. En daar is mijn vraag over. Zouden we Fred Teven daarvoor nog van de bus kunnen halen? En dan, dan rijdt er, er geen bus meer. Dan zou Fred ook wel weer even schakelen zijn. Maar zou hij dat nog aankunnen? Ik ga het voorleggen. Dankjewel, Dries. En een fijne dag. Tot morgen. Dank je, tot morgen. Tot morgen. Fred Teven, zou dat een goede opvolger zijn? Ja, maar misschien allereerst... Ik, ik, ik denk dat mijn vrouw vooral vraagt of ik ga koken. Dat had ik haar namelijk al eens eerder beloofd om te gaan koken. Kunt u dat? Ja, zeker. Okay. Tenminste, ik denk van wel. En uh, ja, volgens mij denkt zij ook wel van wel. Ik vind het ook leuk om te doen. Ja. Uh, en Dries heeft helemaal gelijk. Als je zeven jaar lang zo'n baan hebt gehad... dan uh, neem je daar best met pijn en hart afscheid van. Hè? Ik ben... Waarom gaat u weg dan? Ja, omdat uh, ik ben voor zeven jaar benoemd. Ja, maar je uh, kan daarna nog een keer voor zeven jaar benoemd worden, Nou, tot. nee, maar weet je, ik ben, ik ben ook 63. Ik denk niet dat je zometeen iemand van, uh, van, van 70 op zo'n zo functie moet, uh, moet hebben zitten. Ik weet niet hoe oud Fred Teve is. Uh, volgens mij heeft hij uh, al een paar keer een, uh, een carrière-switch gemaakt. Uh, ik denk dat hij het op de bus uh, waarschijnlijk ook erg goed doet. Uh, ik ga er niet over, over mijn opvolger. Nee, uh, behalve dan uh, dat er wel een discussie is losgebarsten... over het type hoofd van de dienst. Namelijk of het een, een ambtenaar ja. zou moeten zijn... Ja. of iemand uit defensiekringen zoals u zelf. U bent tenslotte ja. des, des, oud-generaal van de landmacht. Ja. Uh, of, uh, of, een, of een diplomaat of iemand uit de, uit de kringen van de politie. Uh, en nu gaan er steeds meer stemmen op om het, uh, een ambtenaar te laten te zijn omdat de banden met met met met name dit binnenhof waar wij hier zitten uh, wat beter zouden moeten worden aangehaald. Ja, ja ik ben natuurlijk ook ambtenaar. Hè? Ja, u bent ambtenaar. Uh, maar u, maar in het ja, u was ambtenaar bij defensie ook trouwens, want striknamen ja. zijn militairen ook ambtenaar. Ja. Maar u begrijpt heel goed wat ik bedoel. Ja, volgens mij, volgens mij moet je moet je niet vanuit uh, uh, die invalshoek redeneren. Volgens mij moet je kijken naar wat wat wat denk je dat de functie vraagt en daar moet je een persoon bij zoeken. En dan maakt het niet uit. Ja, of hij uh, een uh, militaire achtergrond heeft, of van de politie... of dat hij anderszins een achtergrond heeft. Ja. Uh, maar hij moet het werk aankunnen. Ja, dus, uh, en Dick Schoof, die wordt genoemd uh, als een mogelijke opvolger. De voormalige baas van de Belastingdienst wordt genoemd als uh, mogelijke opvolger. Ja. Wie, wie van de twee zou het beste zijn? Nee, daar ga, daar ga ik geen uitspraak over doen. Of zou het een vrouw moeten zijn? Uh, als, als die geschikt is, prima. Het, wat klopt er trouwens van het verhaal dat de minister van Binnenlandse Zaken... hier een beetje tempo achter zet omdat u, uw verstandhouding met haar... niet zo geweldig goed zou zijn? Nou, mijn verstandhouding met de minister van Binnenlandse Zaken is prima. Echt waar? Ja, echt waar. Dus dat verhaal klopt niet? Nou, Ik, ik weet niet wie dat verhaal in de wereld heeft gebracht... maar uh, zo ervaren nog de minister van Binnenlandse Zaken, nog ik dat. U kunt het goed met elkaar vinden? Wij kunnen het goed met elkaar vinden. Uh, en uh, 1 december dan uh, is de datum dat ik stop. Juist. Wat gaat u dan doen eigenlijk? Ja, dat weet ik nog niet. Uh, ik, ik, ik, de, ik... Maar nou, de, de vaat was al leeg, maar. Nou, dat vind ik echt een een, een hels uh, Maar ik heb een heleboel hobby's. Ik, ik sport graag. Ik heb nog heel veel boeken te lezen en ik ga vast wel wat doen. Maar u keert niet terug in een bestuursfunctie hier uh, politiek of uh, defensie of uh, politie uh, gerelateerd? Ik, ik acht ik ach die kans klein, omdat dat allemaal functies zijn waar je uh, niet alleen voor de volle 100%, want dat geldt voor elke functie, ja. maar ook voor de volle 80 of 90 uur in de week uh, in moet zitten. En ik denk dat ik die tijd een beetje gat Goed, tien voor half twaalf, volgende week dinsdag. Dat is het moment waarop de dienst de nieuwe zeker, wet laat ingaan, zeker. maar de netten gaan dan niet uit. Uh, of het enige zin heeft gehad, die wet, dat horen we dan na een jaar of twee. Uh, en misschien het tussentijds. U wel. Ja, u bent ervan overtuigd, want u was voor. Ja, zeker. Hartelijk dank. En het eerste inpruikpunt van die nieuwe wet is richting Syrië. Hartelijk dank, meneer Bertolet, <laughs> voor uw komst. Zometeen in Daar nieuwsbv. En tot morgen, dames en heren, bij een nieuwe 1 op 1. Hai, Sven. Sven, laat ik het jou zeggen. Als het leven eerlijk was...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 Bestel voor 1 juni en ontvang 50% korting. Ga naar kanaaldigitaal.nl. Op Koningsdag is Batavia stad Fashion Outlet open van 10 tot 6.